ANWB Verkeersinformatie, de A27, Utrecht naar Gorkum. Bij het knooppunt Lunetten is de verbindingsweg dicht door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong.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 Straks horen we rechtstreeks uit Los Angeles het laatste nieuws... over de rechtszaak rondom de dood van de King of Pop. Maar eerst gaan we het hebben over de Messias op het Witte Doek. Ja, want ze zijn er in alle soorten en maten. Van een rebels zingende in Jesus Christ superstar... tot een Afrikaanse en zelfs een islamitische Jezus Christus. Maar hoe ziet de ideale Jezus als filmster er nou eigenlijk uit? Freek Bakker is schrijver van het boek Filmster Jezus... dat gisteren gepresenteerd werd. Hij deed onderzoek naar de verschijning van Jezus op het Witte Doek. Meneer Bakker, nacht. Goeiedag. Wie is uw favoriete Jezus? Mijn favoriete Jezus. Iemand die een beetje goed voor andere mensen is. Ja. Maar ja. jullie bedoelen een bepaalde film? Ja. Ja, ja. Nou, dan is het de film die Pasolini gemaakt heeft over het evangelie van Matthäus. Is dat een uh, ernstige christelijke film? Dat is wel een ernstige film. Maar bij Jezus wordt het al gauw heel ernstig. Want hij wordt, gaat natuurlijk dood aan het kruis. Ja, maar er zullen vast ook wel parodieën zijn op Jezus, daar bent u ja, dus niet zo van? Ja, ja daar is in ieder geval één beroemde parodie, dat is The Life of Brian. Ah, ja, het leven van Brian. Ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk dan niet een verhaal over Jezus zelf, maar over iemand die wordt aangezien voor Jezus. Ja, ja. ja, want in de film zelf komt Jezus ook weer voor. Hij komt wel ergens Jezus tegen in die film. Dus het, is een beetje, het gaat een beetje heen en weer. Wat is een Jezus in de film? Is dat gewoon een karakter met een door uh, een krans om zijn hoofd in, uh, die aan het eind aan een, aan een kruis belandt? Of moet het, uh, kan je die definitie wat breder maken? Nou, ik, uh, in mijn boek is de definitie dat het toch wel moet gaan over uh, de Jezus die in de Bijbel uh, dan voorkomt, en dat er daar uh, op een bepaalde manier een film op gemaakt wordt. Ik, ik heb ze natuurlijk niet allemaal gezien, al die, nee. die Jezusfilms, maar nee. op een, een of andere manier wordt Jezus toch altijd, heb ik het gevoel, op dezelfde manier afgebeeld. Terwijl toch eigenlijk ja. niemand meer weet hoe hij er precies heeft uitgezien. Hoe komt dat? Nou, omdat er in de loop der eeuwen een vast beeld van Jezus is gemaakt met halflang donker haar, een baard en ja, vriendelijke ogen, dat, dat idee. En wordt daar wel eens wat van afgeweken? Nou ja, je hebt twee films met een zwarte Jezus, althans die we spreken dan. En daar is het natuurlijk een beetje anders, want die mannen hebben kroeshaar en één uh, van hun heeft ook geen baard. Daar is inderdaad van afgeweken. Maar is dat dan, denkt dan de filmmaker echt dat Jezus uh, zwart is geweest, of is dat ook weer een parodie en een, een grap? Nou, het is niet bedoeld als een grap, het is meer een idee van hoe zou het gaan als Jezus bij ons zou zijn, in, uh, bijvoorbeeld in Afrika. Nu is er in het geloof, uh, zeker bij de, de, de streng gereformeerde natuurlijk uh, altijd de vraag of je Jezus wel zou mogen afbeelden. Is er nou vaak ophef rondom films waarin hij wordt afgebeeld? Ja, dat is. Maar de ophef is meestal over andere dingen. Bijvoorbeeld over of een film antisemitisch is of niet. Ja. Zoals in het geval van de film van Mel Gibson. Uh, ja, daar is toen heel veel ophef over geweest. Maar ik vind het nog wel meevallen. Maar oké. Okay. U vindt de film wel meevallen? Ja, de film. Nou ja, ik denk niet dat ik zo gemerkt zou worden, dat ik dan gewoon leven, ja. Mm -hmm. Nee, het is een hele bloederige film. Maar zijn er nog heftigere dan? Uh, wat dat betreft is dat wel de ergste, ja. Maar er is ook, we hadden het net even over Life of Brian, die is zelfs verboden geweest. Oh ja? Oh, dat weet ik niet eens. Maar, oh. maar mogen er wat u betreft wel grapjes gemaakt worden over Jezus? Ja, ik denk het wel. Het is ook gezond, denk ik. Ja. Ja. En dat past ook wel bij de Messias? De Messias zelfs ook grapjes maken. Daar heeft u misschien wel gelijk in. Ja. U schreef er dus een boek over filmster Jezus. Meneer Bakker, dank ja. u wel. Ja hoor, dank u wel. Ja, het nieuws van de nacht is misschien wel ergens aan de andere kant van de wereld. Dat is namelijk de strafzaak tegen de lijfarts van Michael Jackson. Die is namelijk nog volop aan de gang. Al uren zitten de aanklagers en getuigen in de rechtbank. Want is dokter Conrad Murray nou eigenlijk schuldig? De rechtszaak begon schokkend. Er werd door de aanklagers een foto getoond... van een dode Michael Jackson op zijn ziekenhuisbed. En ook kreeg de jury een opname te horen van Michael... die nauwelijks uit zijn woorden komt door het medicijngebruik. In Los Angeles zit onze correspondent Joris erbij... die al de hele dag het nieuws op de voet volgt. Goedenacht, Joris. Goedenacht. Hoe staat het er nu voor in de rechtszaal? Uh, de rechtszaal is nu leeg. Uh, de zitting is geschorst tot morgen. En morgen om half negen lokale tijd gaan ze weer verder... Ja, ik zei het net al, de zaak begon meteen schokkend. Een foto van een dode Michael Jackson, dat heeft vast tot ophef geleid. Ja, overal gelijk in het nieuws. Uh, veel reacties. Uh, sommige mensen zeggen dat uh, de aanklagersfoto de iets erg hebben gemaakt... door er een soort van door iets te bewerken. En er zijn nu ook onbewerkte foto's online gekomen. En die zien er nou ja, nog steeds schokkend uit, want het is, uh, het is een blijft een dode king of pop. Ja, waarom heeft hij die foto eigenlijk laten zien? Ja, voor zijn openingsstatement tegenover de jury was vandaag. En uh, men gaat ervan uit dat, dat ze de jury natuurlijk een klein beetje willen beïnvloeden. Uh, door gelijk een dode Michael Jackson uh, te laten zien. En uh, dat uh, zal vast wel indruk maken op de twaalf juryleden. Ja, meneer Murray heeft hem zelf laten zien. Um, hij, of thans, het, was van, het was van zijn telefoon geloof ik. Een audiofragment. Wat was daarop te horen? Uh, daarom was te horen dat uh, Jackson uh, zei dat hij de wereld had laten zien dat hij nog, nog steeds een groot entertainer is. En dat hij een. Uh, ja, dat, dat, hij, dat dit een ongelofelijke show gaat worden. En uh, ja, het was een beetje een soort van gemompel waar je ook duidelijk kon horen dat hij onder de invloed was van uh, in dit geval drugs. Ja. Of med medicijnen. Wat wordt die Murray eigenlijk te lasten gelegd? Nou, Murray wordt te lasten gelegd dat hij. Niet zorgvuldig is omgegaan met zijn patiënt. Dus dat hij Jackson niet goed gemonitord heeft. Dat hij hem eigenlijk nooit niet probevol had mogen indienen. Dat hij uh, niet aanwezig was op het tijdstip dat hij aanwezig moest zijn toen Jackson aan het, uh, een overdosis had. Dus uh, nalatigheid wordt hem uh, ten laste gelegd. Uh, waardoor de dood uh, tot gevolg was voor Jackson. Maar hij zelf is het daar ernstig mee oneens. Ja, klopt. Uh, de verdediging uh, die uh, zegt vanaf het moment 1 dat Jackson zelf uh, de medicijn heeft genomen. Uh, dokken, volgens de, volgens uh, de verdediging probeerde dokter Conrad Murray eigenlijk Jackson van de voor af te halen. En dat er eigenlijk een heleboel andere factoren zijn uh, waarom Jackson eigenlijk is uh, dood gegaan. En al die factoren zijn al, een heleboel andere mensen behalve dokter Murray natuurlijk zelf. Ja en dokter Murray, hoe, hoe houdt hij zich eronder? Murray blijkt over het algemeen een hele rustige man. Uh, totdat vandaag een uh, moment was in de rechtszaal. Uh, eerst de aanklager schilderde Murray af als een geldwolf... die eigenlijk alleen deze klus had aangenomen om even lekker geld op te strijken. Uh, zijn advocaat, de advocaat van Murray, vertelde daarom... Uh, dat uh, Murray eigenlijk een hele goede dokter is... en dat hij zelfs mensen hield die het niet zo goed hebben... en die ook van gratis uh, zorg uh, verzorgden... En uh, toen je dat vertelde, uh, waren er duidelijk een paar tranen aanwezig bij Dr. Murray. En dat is tot nu toe nog niet eerder gezien bij uh, Dr. Murray. En, en wat, wat gaat er de komende dagen, misschien wel weken, gebeuren nu in dit proces? Nou, dat gaat uh, natuurlijk een, een steekspel worden uh, tussen de aanvallende en de verdedigende partijen. De aanvallende partijen gaan natuurlijk zeggen dat uh, die natuurlijk zoveel mogelijk getuigen oproepen die.. Uh, ...die laten blijken dat Murray niet geïnteresseerd was... ...dat hij niet goed zijn werk deed, dat hij nalatig was... ...maar de verdedigende partij gaat natuurlijk laten zien hoe vol werkt... Uh, ...dat Jackson echt een, een verslaafde was... ...en dat er een heleboel andere mensen uh, niet verantwoordelijk waren met hem omgegaan... ...en te veel aan hem trokken en teveel, teveel, te graag wouden dat hij die comeback doen. En als hij schuldig bevonden wordt... Als Murray schuldig bevonden wordt, dan gaat hij uh, naar alle waarschijnlijkheid vier jaar de cel in... en dan raakt hij waarschijnlijk ook zijn medische licentie kwijt. Is het trouwens een proces, los natuurlijk dat dit over Michael Jackson gaat, dat vaker gevoerd wordt? Of als Michael Jackson uh, ja, een doorsnee persoon zou zijn geweest... zou hij dan ook die Murray aan kunnen klagen of zijn familie? Dat zo. In Amerika kan dat natuurlijk altijd. En dat zal natuurlijk ook altijd wel gebeuren. Een media mediacircus eromheen natuurlijk niet... Maar uh, ja, als uh, een dokter verdacht wordt dat hij niet goed zijn werk heeft gedaan... dan uh, zullen daar zeker consequenties uh, ook voor andere doktoren uh, voor zijn. Joris daarbij onze correspondent in L.A. over de rechtszaak tegen de lijfarts van Michael Jackson. Live te volgen op de Amerikaanse televisie en natuurlijk op internet. Joris, bedankt. We mogen al een poosje lekker scheuren over de A2. Of scheuren, we mogen 130 km per uur. Het is de bedoeling dat dat ook gaat gebeuren op de A4 tussen Rijswijk en Rotterdam. En daar gaan we het straks over hebben in de voicemail van Mark Rutte. Maar we hebben nog een beetje in de studio. A Polaroid View. Ze komen dit uur nog één keer bij ons terug. Dat was live in onze studio, A Polaroid View. Ja, en u hoorde het zo net al. We gaan over naar de voicemail van Mark Rutte. Want we mogen namelijk 130 kilometer per uur rijden over de A2. Maar dat zou ook op de A4 moeten gebeuren tussen Rijswijk en Rotterdam. Maar dan moet daar natuurlijk wel eerst een strook asfalt worden neergelegd.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 Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Beste Mark, je spreekt met Ben. Ben van der Velden en ik ben voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging. Een streekvereniging met als de belangrijkste doelstelling waken over de authenticiteit van het veenweidegebied in Midden-Delfland. Er moet blijkbaar een nieuwe westelijke oeverbinding komen. En dat zal wel dat vinden wij ook prima. Knappe koppen hebben uitgerekend dat dat moet. Een nieuwe tunnel onder de nieuwe waterweg dus. En het mag ook nog wat kosten. Er zijn twee mogelijke plekken, namelijk tussen Vlaardingen en Mesluis... de Blankenburgtunnel en bij Hoek van Holland de Oranje-tunnel. Als er voor de Blankenburgtunnel wordt gekozen... betekent dat het einde van een prachtig stukje Midden-Daalfland. Een gebied zo vol cultuurhistorie... met eeuwenoude boerderijen gebouwd op kreegeruggen. Eeuwig zonde als dat zal verdwijnen. Ik vraag je dan ook met klem om in het kabinet te pleiten... voor de Oranjetunnel bij Hoek van Holland. Ook wil ik je uitnodigen voor een manifestatie in Vlaardingen bij de Krabberplas op 8 oktober. Die manifestatie wordt georganiseerd door natuurmonumenten, Blankenburg Tunnel Nee, Milieufederatie Zuid-Holland en anderen. En neem vooral minister Schultz ook mee. Dan kunnen jullie zien wat een prachtig gebied bedreigd wordt door die Blankenburg Tunnel. Hoi, ik probeer het later nog wel een keer. Kijk anders op de site www.blankenburgtunnelnee.nl. Dan kan je daar ook een handtekening zetten. U hoorde Ben van der Velde, voorzitter van de Midden-Delfland-vereniging en een vervent tegenstander van de Blankenburg-tunnel. Terwijl de nacht overgaat in de ochtend worden de ochtendbladen gedrukt. Wij namen ze alvast voor u door. Te beginnen met NRC Next. En daarin staat een verhaal over olielekken in de sneeuw. Dat begint lucratief te worden om daar te boren naar olie. Door de opwarming van de aarde zijn de gebieden beter bereikbaar. En dat komt goed uit gezien de groeiende, groeiende behoefte aan olie. Maar dat boren in die poolgebieden gaat lang niet altijd goed. Door slecht onderhouden materiaal lekt er nogal wat olie weg. Het gevolg? ernstige milieuschade. Zwaar vervuilde meertjes, dode vissen en zwarte sneeuw. En er worden verwoede pogingen gedaan om dat allemaal weer op te ruimen. Maar het kan zomaar 100 jaar duren voordat de natuur weer hersteld is. Het is dweilen met de kraan open. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft een belangrijke ontdekking gedaan. Zo valt te lezen in spits. Het NFI heeft een methode ontwikkeld waarmee in één keer zowel het DNA als het type lichaamcel kan worden vastgesteld. Dankzij een zogenaamde RNA-celtypering is nu niet alleen te zien van wie het DNA is, maar ook waar het vandaan komt. En er kunnen zes soorten cellen worden vastgesteld. Huid, sperma, vaginale cellen, bloed, menstrueel bloed en speeksel. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of het DNA onder de nagels van een verdachte huidcellen zijn... die met dansen zijn overgebracht, bijvoorbeeld, of vaginale cellen. Dat zou dan duiden op verkrachting. En is melk nou gezond of niet? Het is zo langzamerhand onmogelijk om die vraag op een fatsoenlijke manier te beantwoorden. Met regelmaat af van de klok horen we tegenstrijdige berichten over wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van melk. In NRC Handelsblad stond pas nog te lezen dat melk dodelijk was. Je kan volgens hen zomaar sterven aan prostaatkanker. Flauwe Kul schrijft de Volkskrant vandaag. De, de krant deed uitgebreid onderzoek naar de voor- en nadelen van melk. Maar de conclusie na een lange analyse is weinig hoopgevend. Het is razend lastig werk, zegt de Volkskrant. En tot zover een overzicht van wat er morgenochtend in uw ochtendkrant staat. Dankjewel, Teun Versteeg. Dagelijks staan kranten en nieuwsites vol met bizarre berichten. Waarvan je je kan afvragen of ze nu wel of niet waar zijn. Fred Budding van hoogspuntblog.nl gaat voor ons wekelijks op zoek naar de waarheid achter de meest bizarre nieuwsberichten. En deze week een Duits oermens. Enkele weken geleden dook er in Berlijn een jongen op... die beweert vijf jaar lang in het bos gewoond te hebben. De jongen noemt zichzelf Ray en is vermoedelijk 17 jaar oud. Zijn achternaam is hij vergeten. Wel wist hij nog dat hij nadat zijn moeder om het leven kwam... bij een auto-ongeluk met zijn vader in het bos ging wonen. Na vijf jaar lang zou ook Rees vader zijn overleden. De jongen zegt hem onder een laag zand en een paar stenen te hebben begraven. Daarna is hij met een kompas naar het noorden gelopen. Totdat hij in Berlijn uitkwam waar hij zich meldde op het gemeentehuis. Waar hij zijn vader heeft begraven en waar hij vijf jaar lang heeft gewoond... kan hij zich niet meer herinneren. Survival-expert Raoul Kluivers is op dit moment met zijn zoontje in de bossen van Canada. Raoul, is het mogelijk dat iemand vijf jaar lang in een bos kan overleven? Nou ja, op zichzelf uh, zit in een gematig klimaat. en dus, uh, uh, Het is natuurlijk wel handig als je een beetje achtergrond hebt daarin. Maar kijk, je kunt uh, nodige verzamelen, je kunt bessen eten, je kunt allerlei planten eten, je kunt vissen, je kunt jagen. Uh, ja, op is er voedsel genoeg. Uh, vooral in uh, Centraal-Europa. Kijk, je hebt het niet over het uh, noorden van uh, Scandinavië of zo, waar je de winter gewoon uh, niks meer kunt vinden. Maar in Centraal-Europa is het, bah, ik denk dat het mogelijk is. Nu kan het in de winter aardig koud worden in de Duitse bossen. Hoe bescherm je jezelf tegen een temperatuur van -20? Uh, min 20? Min 20 is zelfs nog niet eens een ontzettend probleem. Want je, als er genoeg sneeuw dan kun je natuurlijk een sneeuwhol maken. En een sneeuwhol uh, is het gewoon 0 graden. Dus uh, op zichzelf is dat geen probleem. Het, is alleen, het probleem is dat je wel voor de winter natuurlijk voorraden moet hebben aangelegd. want Anders dan krijg je het wel moeilijk. Vijf jaar lang overleven in een dicht naaldbos is volgens de experts dus een piece of cake. Maar hoe kan het dat deze jongen daar niets meer van weet? <treef> Harald Merkelbach is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Aan hem vroeg ik of het mogelijk is dat iemand zomaar zijn geheugen kan verliezen. Nee, dat kan niet. Nee, daar heb je al een flinke klap voor op je hoofd voor nodig. En dan nog is het zo dat het vaak opklaagt. En dan, uh, stel dat je een ernstig ongeluk meemaakt. Uh, en je krijgt een enorme klap tegen je hoofd. Je bent in een Je komt uitkomen. Je kan weer rondlopen, dan heb je inderdaad een geheugenprobleem. Dan, dan zul je, je inderdaad moeite hebben met het uh, reconstrueren van wat allemaal gebeurd is. Overigens trekt dat zelden zover dat je niet meer weet wie je bent en waar je vandaan komt en, en wat je achtergrond is. Maar goed, in die gevallen dat het wel gebeurt, uh, klaart het ook heel snel op, klaart het binnen dagen op. En deze, dit verhaal is zo merkwaardig, omdat blijkbaar deze jongen... Um, ...dat hij daar nu al weken last van heeft. Volgens een artikel in de Daily Mail... ...verblijft de jongen momenteel in een hostel. Hij maakt goed contact met de andere gasten. Gaat mee naar de bowlingbaan, eet met mes en vork en kijkt televisie. Maakt dit het verhaal nog onwaarschijnlijker? Dat doet me durf om te horen dat het goed met hem gaat. Ja, maar dat is wel heel merkwaardig voor iemand die zo'n enorm geheugendefect heeft. Dat hij zomaar naar de televisie kan kijken. En, en zomaar een partijtje kan gaan bowlen. Dat is heel merkwaardig. Ze dus bedenkt dat je uh, de vaardigheden om te bolen en om de televisie te begrijpen... toch eerder verliest dan de vaardigheid om, om te vertellen waar je vandaan komt... hoe je heet en hoe je gezin van herkomst eruit ziet. Maar het verhaal van de onbekende Berlijnse woudjongen... kent nog een hele opvallende andere gelijkenis. Nou, het doet me heel erg sterk denken aan uh, het geval van uh, Frederik Baudin. En die Frederik Baudin dat is een, uh, een meestal oplichter en een pathologische leugenaar... En die had de gewoonte eh, om zich ook te melden bij de, bij, de, bij de politie en dan een zinnig verhaal op te dissen over zijn beide ouders die, eh, die overleden waren. En dan eh, werd hij eh, door de politie naar een kinder gebracht waar hij dan verzorgd werd en waar hij een warm bad eh, en een bed kreeg en, en te eten kreeg. En op die manier eh, eh, ja, eh, ging hij eh, dan eh, fijn eh, door het leven. En de opmerkeling aan het verhaal van die Baudin is dat hij eh, zich dan vaak presenteerde als adolescent terwijl hij de dicht al gepasseerd was. En hij was dus een kunstenaar, een, een virtuoos in het, in het aannemen van een jongere identiteit. En dat speelde hij heel erg goed. Ik zou niet gek zijn te kijken als het hem is... Um, uh, ook al vanwege het Engels, want, want Baudin die spreekt vloeiend Engels. En ook al omdat het uh, verhaal vertoont treffende parallellen met wat die Baudin eerder uh, uh, geflikt heeft. Um, dus ik, ik zou niet gek staan te kijken als het mis, is. Maar aan de andere kant, uh, het zou best ook iemand kunnen zijn, deze woudjongen zou ook iemand kunnen zijn die zich heeft laten inspireren door het verhaal van uh, Baudin. Of de jongen werkelijk Baudin is, dat moet nog blijken. Wil je jouw eigen conclusies trekken? Kijk dan op hoax.blog.nl en vergelijk de foto's van de Franse serieleugenaar met die van de Berlijnse bosjongen. Wie het ook is, ik hoop dat Rees snel ergens een warm thuis vindt. Maar niet voor vannacht, want dan is dit vooraf opgenomen radio-item behoorlijk achterhaald. Dit was Hoax Radio. Meer onwaarheden in de media lees je dagelijks op hoax.blog.nl. Tot volgende week! Het staat nog vers in ons geheugen gegrift de nazomerse problemen bij de NS van vorig jaar. Treinen die uitvielen, grote storingen en veel gestrande reizigers. In de herfst is weer begonnen, dus nam WNL-verslaggever Pieter Munnik een risico en stapte in de trein. Hoe bereidt de Nederlandse forens zich voor op vallende blaadjes en de bijbehorende vertragingen? Ik sta hier naast de meneer en die typte heel snel uh, de kaartsautomaat in. Meneer, u reist zeker vaak met de trein? Geregeld. En terugkijkend op vorig jaar, dat was natuurlijk gewoon één grote pijnhoop. Hoe denkt u dat ze dat uh, dit jaar gaan doen, de NS? En wat, wat was een pijnhoop? Nou, plaatsen op de weg, uren vertraging meteen. Dat viel al mee toch? Ik kan ik... er wel mee van. <laughs> ik bedoel, af en toe is er wel zo'n een trein die niet goed rijdt, maar ik vind het vaak een beetje overdreven dat het zo slecht is. Ja, misschien bepaalde trajecten die wat slechter zijn dan andere, maar... Uh... Je maakt je nog geen zorgen voor de komende maanden. Nee, ja, als het een hele strenge winter wordt, met veel sneeuw kan het verkeerd gaan, maar goed, euh... Ach, ik maak me er geen zorgen over. Mevrouw die, uh, die, die zocht de hele trein door, zocht hij naar nou een zitplek? Uh, niet vandaag, maar uh, normaal gesproken wel, ja. Ja, het is, uh, ik moet nu ook weer noodgedwongen staan, heeft u daar nou ook veel last van? Ja, ik ben een regelmatige reiziger, dus uh, ik uh, heb er regelmatig last van. Ja. Kunt u mij vast ook wel wat vertellen hoe het vorig jaar was? Ja, Vorig jaar was het helemaal uh, erg, uh, zeker vanuit uh, Hilversum. Dan dus, uh, uh, hebben ze zeg maar dubbeldekkers en dat werkt goed. En Die halen ze ineens eruit en dan zetten ze zo een doorloper. Daar zit heel weinig uh, plek uh, in altijd. Dus, uh, veel mensen, zeker als je op Gouden aankomt, moeten ze staan en dat is gewoon niet fijn. Ja, want nu is het gelukkig nog mooi weer, maar de eerste blaadjes gaan zo meteen vallen. Hoe bereidt u zich daarvoor? Uh, niet, want ik ben afhankelijk van de trein, dus uh, ik zal wel moeten met de hoogvertraging vertraging. En uh, de baas uh, die ho moet hopelijk meewerken. Want denkt u dat de NS zich wel voorbereidt? Ik hoop het, ik hoop het. Tot, maar tot nu toe? Heeft u er iets van gemerkt? Uh, nu uh, nog steeds niet, nee. Ik, uh, niet via een bericht of wat dan ook. Nee, heb ik niks van gemerkt. Lopend door de trein zie ik een uh, mevrouw op de trap zitten... en u bent bezig met een prachtig groot mutje te breien. Of wat bent u eigenlijk aan het doen? <laughs> Geen muts, een sok. Sokken. Een sok? Sokken, ja. Sok. Doet u dat nu vaak in de trein? Ja hoor, bijna altijd. Oké, okay, dus, en als er dan vertraging is, komt u dat dan eigenlijk wel goed uit? Komt me prima uit. Uh, geen last van. Ik breng gewoon door. Dus uh, u bent niet bang voor de wintermaanden? Nee, beslist niet. Ik ben er klaar voor. Nu de NS nog? De, ja, inderdaad. <laughs> Gelukkig lijkt het, het heftige herfstweer op dit moment nog heel erg ver weg. Met het oog op de weersvoorspellingen van komende week. Een reportage hoorde u van Pieter Munnik. Voor veel mensen is een bezoek aan het toilet een inspannende, maar opluchtende gebeurtenis. Maar toch zijn er in Nederland 2 miljoen mensen die zwaar tegen zo'n tripje naar de troon opkijken, omdat ze een afwijking hebben in hun spijsverteringsstelsel. Daarom opende vandaag op winkelcentrum Hoogkaterijnen in Utrecht een speciale toiletwinkel, Toedeloo, in samenwerking met de Maag, Lever en Darmstichting. Directeur van Toedeloo is Erik Treuniet. Goedenacht. Goedenacht. Ja, een, een speciale winkel voor uh, wc's. Hoe gaat u dan mensen helpen die zo'n ja, zo stoelgangprobleem hebben? Nou, met name eigenlijk in de zin dat het een uh, toiletfaciliteit is die uh, ja, continu schoongemaakt wordt. En dat is, dat is eigenlijk het, het belangrijkste voor, voor mensen die daar dan, dan mee te maken hebben. Uh, en uh, ja, daar, uh, daar helpen we dus bij, hè, door, door winkels aan te bieden waar mensen gewoon op een, uh, op een goede manier uh, ja, schoon naar het toilet toe kunnen. Zeg maar. Want wat onderscheidt uw toilet van een gewoon openbaar toilet? Nou, het onderscheidt zich in Zin inderdaad dat, dat er continu schoonmaak aanwezig is. Ja, dus eh, wij hebben continu personeel aanwezig op de faciliteiten die ervoor zorgen dat de, dat de toiletten schoon zijn. Maar daarnaast is het zo dat het, eh, ja, dat het gewoon leuk is om naar de wc te gaan bij Toeteloo. Eh, de, de winkels eh, ja, onderscheiden zich ook van, van de publieke toiletten, doordat iedere wc bijvoorbeeld een apart thema heeft. In Utrecht hebben we een aantal wc's waar het zo is... alsof je bijvoorbeeld midden in de stad op een van de, van de grachten zit. Um, onder de Dom bijvoorbeeld zit... Um en daarnaast hebben we in de Toodloo winkels eigenlijk altijd een retailstuk aanwezig... waarbij je ook relevante artikelen kan kopen. Dus je kan luiers kopen, je kan tampons kopen, je kan persoonlijke verzorgingsartikelen kopen. Dus een combinatie tussen toiletten en het aanbieden van relevante producten. Dan kan ik me voorstellen dat het voor mensen met spijsverteringsproblemen... wel prettig is als een wc goed schoongemaakt wordt... En er een beetje keurig uitziet, dat dat misschien wat drempels kan wegnemen. Maar wat heeft zo'n nou, toch een beetje merkwaardige uh, wc-ervaring als onder de dom zitten daarvoor toegevoegd? Worden? Nou, de, de, niet direct denk ik. Uh, ik. Ik denk dat dat gewoon uh, het, het bieden van een, van een andere toiletervaring. dat is wat, wat Lou eigenlijk doet. Uh, maar en vooral voor eigenlijk uh, denk ik heel belangrijk voor mensen met, met dergelijke problemen dat het er is. Het probleem is vaak voor, voor die mensen dat zij uh, ja, hun huis niet uit kunnen of, of willen... omdat ze binnen een bepaalde tijd uh, vaak naar het toilet toe zullen moeten. Mm -hmm. En het is voor die mensen eigenlijk met name belangrijk dat ze weten dat een dergelijke faciliteit er is. Om um, um, um in ieder geval te weten dat ze gewoon naar het toilet toe kunnen. En, en dat is eigenlijk de echte toegevoegde waarde natuurlijk. En u propageert ook gezond toiletgedrag. Wat is dat? Nou, gezond toiletgedrag is, is uh, onder andere dat je... Uh, ja, er wordt wel eens gezegd dat je achterom moet kijken. Zeg maar. Dat is in ieder geval iets wat de Maag-Lever-Darmstichting propageert. Uh, om, uh, om te kijken of er uh, ja, of je ontlasting zeg maar goed is. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn zaken waar, uh, ja, waar Toedeloe zeg maar ook uh, mee bezig is samen met de Maageleverde Darmstichting. Ja, dus we hebben, we hebben nu een partnership aangekondigd met de Maaglever Darmstichting bij deze winkel. Uh, dat is de eerste winkel waar we dat, waar we dat doen, zeg maar. En uh, inmiddels hebben we negen winkels en daar, uh, ja, daar, daar gaan we nu ook, uh, ook op letten. En, en de maag darmstichting ja, vindt het belangrijk dat Toedelo op meer plekken zeg maar, terug gaat komen. En hoeveel kost het mij dan als ik onder de dom wil gaan zitten uh, nou ja, urineren? Uh, het kost 50 cent. En vervolgens krijg je daar een kortingsbonnetje weer voor. Um, wat ook een waarde van 50 cent dan weer heeft. En dat kan je dan weer inwisselen zeg maar, op artikelen bij ons uh, in de winkels. Maar daarnaast is het zo dat wij uh, de keuze eigenlijk aan de klant laten... of je uh, de korting zeg maar, accepteert op uh, een van de artikelen die je uh, zou willen kopen. Of dat je um, uh, als je iets koopt, um, de 50 cent korting kan je ook doneren... aan de Maag, Darmstichting. Dus het is in die zin dan eigenlijk plassen voor het goede doel... Ja, en eigenlijk dus ook vooral voor mensen met een, een maaglever of een darmaandoening... die dus vaak naar de wc moeten en dat graag schoon willen doen. Vanaf vandaag kan iedereen dus terecht bij Toedelo in Utrecht. Dank u wel, Erik. Treurniet. Dank u wel. Het is al vier geweest bij ons in de studio. Inge Loestol, actualiteitenredactrice, voor het nieuwsminuutje. In het gebouw van Korfbalvereniging Wion aan de Robert-Kochplaats in Rotterdam-Ommoord... is dinsdagavond brand uitgebroken... De brandweer had moeite de brand te blussen omdat er in het gebouw een hoogspanningstation zit. Omwonenden worden aangeraden om ramen en deuren dicht te houden... omdat de brand een grote rookontwikkeling tot gevolg heeft. Omdat er weinig wind staat blijft de rook hangen... en de brandweer heeft inmiddels het zijn brandmeester gegeven. Schokkende nieuws komt uit Mexico. Naast een school in Acapulco werd een witte tas gevonden met daarin vijf hoofden van mensen. Op het moment van deze gruwelijke vondst waren veel jongeren in de buurt... En het is nog onduidelijk om wie het gaat. Een paar weken geleden werd dat ook al gebeurd. Drie hoofden werden toen ook gevonden. De autoriteiten van de Japanse stad Fukushima... gelegen op 70 kilometer van de kerncentrale die bij de aardbeving van 11 maart zwaar beschadigd raakte... heeft zojuist een plan bekendgemaakt... voor de schoonmaak van 110.000 woningen. De schoonmaak in de meest besmette zones van het gebied... zou twee jaar gaan duren. En we blijven in Japan, want de beurs is daar geopend... en de Nikkei staat licht in de plus. Inge dankjewel. dank je wel. Het Nieuwsminuutje. Goed, we hadden het net al eventjes over Michael Jackson. Um, zijn uh, persoonlijke dokter staat daar voor de rechter... omdat hij verdacht wordt van ernstige nalatigheid waar hij uiteindelijk aan gestorven is. Maar laten we ook vooral aan de muziek van Michael Jackson denken. Misschien toch wel belangrijker. You Rock My World.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 Goedendag dames en heren en welkom bij deze speciale aflevering van Globaal Nieuws vanuit het prachtige Kasteel Château in Valkenburg. We zitten zo'n 400 kilometer boven de rook van Parijs en alles ademt rust hier. Op de vloer ligt een lege fles wijn en kledingstukken die maar goed. Valkenburg dus. En als je Valkenburg zegt, dan denk je aan asperges en aan zonnebloemen en dan hoor je de klanken van Charles Trenet. Goed zo, we gaan de dag opbouwen, dames en heren. Deze hectische eerste dag van de Open Limburgse tafeltenniskampioenschappen. Deze dag die, ja, hoe zal ik het zeggen, zo mooi had kunnen worden. Deze dag waarover nog lang zal worden nagesproken. Dit is... Jong Lani. En die komt uit China. En dan ben je dus een Chinees. Dat weten wij en dat weet hij ook. En hij kijkt en hij kijkt en hij, hij loopt. Ja, waar gaat hij naartoe? Hij gaat lopen en op dat moment weet niemand nog wat er gaat gebeuren. En dan kom je daar aan in die grote tafeltenniszaal. Die imposante jogereshal daar in Roermond. En daar waar zo dadelijk alle grote meneren het gaan uitmaken. En dan is er de warming-up. Dit is de voorbereiding. En hoe ziet concentratie er dan uit? Nou... Zo dus. Dit is een mens die zich voorbereidt op een sportwedstrijd. En dan komt daar als uit het niets verslaggever Joep Schreuder. en die wil je een vraag stellen. En wat doe je dan als volwassen topsporter? Dan sla je Joep Schreuder kei en keihard op zijn falie. Pats, patat. En zo verlaat Joep Schreuder de zaal. Terug naar de wedstrijden dan. Want de sport gaat altijd door. Het Open Limburg Stafeltenniskampioenschap wacht op niemand. Dan hebben we de opmaat gehad, dan is er al van alles gebeurd... en dan moet het hele feest nog beginnen. We gaan nu luisteren naar het verslag van de wedstrijd... tussen Yong Lani en Mi Choi. Het commentaar krijgt u van onze Chinese verslaggever Han Tzu Han. Ja, u hoort het, uh, u denkt nu natuurlijk, hoe kan het dat een Chinese verslaggever opeens Koreaans spreekt? Uh, maar u had al begrepen dat dit het verkeerde bandje was. We proberen het uh, nog een keer. Wanneer ja. je het nu in de局面 moet je behoorlijk voorkomen. Je moet het in de tijd. Je moet het een beetje vroeg, maar het is nog ja, en dan denkt u natuurlijk weer niet het goede bandje. En dan heeft u gelijk, want het is niet de wedstrijd... die wij u hadden willen laten horen. Dit was de kwartfinale vrouwen bij het WK in Laos uit 2006. Er gebeuren hier allerlei gekke dingen op dit ogenblik, dames en heren. Het decor komt nu bijna naar beneden. Ik ga nu gewoon even hardop aan Martin Kieft, mijn eindredacteur... vragen of we het goede bandje hebben klaarstaan. Dat hoort niet zo, dat weet ik. Maar goed, dat doe ik gewoon. Heb Martin... Ik hoor nu niks. Goed, nou, ik praat gewoon door. Er komt wel een goed bandje. Uh, dit kan gebeuren, dames en heren. Het blijft uh, live radio. Uh, wat een gochme. Lavashkiri, we gaan luisteren. Ik heb geen idee wat er nu gaat komen. Kom maar, jongens. Ja. Ja, excuses eh, nogmaals. U moet zich voorstellen, dames en heren. Er lopen nu in de regiekamer allerlei mensen naast door elkaar heen te rennen. Op zoek naar het juiste bandje. Wij trekken ons er hier eh, niets van aan. We gaan gewoon door. De... Ja, goed. We blijven op zoek naar het juiste bandje. Ik ga maar even de gasten van vanavond aan u voorstellen. We hebben een rare tafel, dames en heren. Twee mensen. De één kent u, Frits Hogekamp. Hij is voormalig Nederlands kampioen tafeltennis. En naast hem zit iemand en die iemand heet Bert Konterman. En nu hoor ik u denken, wat moet Bert Konterman... in die gekke wereld van het tafeltennis? Heb ik iets te veel gezegd? Uh, nee, ik denk het niet. Als ik tafeltennis zeg, wat zeg jij dan? Ja, het is je leven natuurlijk. Van kleins af aan al. Sorry, we moeten je even onderbreken. Want ik hoor nu uh, in mijn oortje dat we toch het juiste bandje hebben gevonden. Ik zeg vanaf deze plek een ferm chapeau voor de heren en dames van de techniek. Thank you. We zetten er een streep onder. We heffen het glas. Heren, mag ik jullie danken voor jullie openhartigheid vanavond. Bert, Frits, het gaat je goed. En we horen Dalida. Chin. Oh. ja nee kijk ja kijk uit ho oh. ja nou dat is live radio oh. ik, nou ik ga niet gewoon door zijn we er nog ik ben er nog ik ga ik zeg chapeau, en kijk ja oké okay. Tot zover eh, niet eh, de sportzomer, maar het satirisch nieuwsoverzicht van de Speld. Wilt u nou meer Speld? Ga dan naar www.speld.nl. Onze collega's van de Zuidelijke Regionale Omroepen... hebben ook deze week weer verslag gedaan van alles wat er in de provincies gebeurde. Een overzicht hiervan hoort u in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En vandaag gaan we het alleen maar hebben over eten. Om te beginnen in Gelderland. Ja! Nou goed, al is het tijdstip aan de slag. Moet in 320 pasjes moeten wij bakken. <güls> ja, <laughs> dat is niet mis. Niet mis. Maar een goede frietbakker moet dat kunnen. Dus rest de vraag. Was dat lekker? Ja. Ja, ja. ja en dat was dan ook de laatste keer. Want worden we daar niet dik van? Nee. nee. Voor één keertje. Voor één keertje. Ik hoor twijfel en over een paar uur beginnen de scholen weer. Dus hoe staan onze kinderen morgen voor de deur? Ja. Het volgende lesje krijgen we vanuit Utrecht. En ik weet, Bastiaan, dat jij thuis graag kookt... en dus ook je eigen knof knoflook meeneemt. En die is niet mis. Eén teen in de grond zetten en dan uh, een beetje vertroetelen, onkruid vrijhouden. En dat groeit uit naar een hele bol. Was alles maar zo simpel. Ik zie het al voor me. Mijn hele tuin vol met knoflook. Dat wordt geld verdienen. Kees heeft maar liefst 200 soorten knoflook. Ze zijn deze zomer van het land gehaald en worden nog volop verkocht. En ze zijn niet te vergelijken met de Chinese knoflook die in de supermarkt ligt. Ja, dat is dus eigenlijk alleen maar goed voor mijn eigen fortuin. Zijn er nog meer minpunten? En de knoflook wordt muf. En ja, zelf vind ik hem dan een beetje naar ammoniak of naar zeepsof smaken in ieder geval. Niet echt meer een knoflook. Ja, kijk, kijk, kijk. Nog een keer graag. Eén teen in de grond zetten en dan uh, een beetje vertroetelen, onkruidvrij houden En dat groeit uit naar een hele bol. En voor het laatste lesje terug naar Gelderland. Daar hebben ze hongerige katjes. Ja, dit uh, katje is uh, samen met zijn broertje of zusje aan het spelen geweest. En is daarbij in een uh, nog halfwarme frituurvet uh, gevallen. Ach, een beetje toch. En opvallend genoeg. Nou, Het beestje uh, was wat onderkoeld. Oh. Uh, dus daarna meteen door naar de snackbar van Joop, die vitrine in. Dat hij uh, lekker uh, op temperatuur bij kon uh, blijven komen. En uh, ja, daarna is hij bij ons gekomen. Ja, ik krijg daar ontzettend honger van. Dan zal ik je even helpen. Krokatje. Haha. Past <hacht> hij aan. Krokatje. Nou, ik heb wel een banaan voor je. En tot zover het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. In ik... onze studio nog altijd de live band Polaroid View... Don't You just wanna win. Oh. Een persoonlijk applaus voor A Polaroid View. Met meer zijn we nu helemaal niet in onze studio. Nee. Kom nog even bij. Voel je welkom. A Polaroid View heeft ons in ieder geval erg wakker gehouden. We hebben af en toe ook artiesten die een beetje nou, hele rustige, echt misschien bij de nacht passende muziek spelen. Maar jullie houden er wel van om een beetje energie mee te brengen naar uh, Radio 1. Ja, nee, dat, uh, dat was een beetje de bedoeling volgens mij om mensen wakker te houden, toch? Ja, het is bij ons in ieder geval zeker of, uh... gelukt. <laughs> Jullie hebben dus een uh, nieuw album op de rol staan. Wanneer komt dat ongeveer uit? Uh, nou, ben dat ben ik is... nou heel erg prematuur? Uh, ja, maar je kan er wel lichtelijk <laughs> antwoord op geven. Uh, we gaan begin volgend jaar, zeg maar, um, gaan we beginnen met opnemen ervan. En dan... Um, uh, nee, verder kan ik, mag ik niks zeggen. Mag je niks zeggen? <laughs> nee, nee, nee. We, we weten nog niet... Nou, contractuele verplichtingen. Uh, nou, ja, kijk, ergens volgend jaar dan... Zou ik uh, zeggen als ik ja. iets moet zeggen. Ja, we hopen uh, zeg maar wel een beetje voor de zomer te zijn. Dat we nog wel uh, wat festivals kunnen meepakken. Ja, dat is een beetje de planning. Maar we hebben nog niet echt een uh, strakke deadline of een strakke datum uh, te pakken of zo. Mm -hmm. mm -hmm. En we hebben nu, um, muziek van jullie gehoord een poosje. Maar ik las dat jullie inspiratiebronnen bijvoorbeeld de police zijn. Uh, ja. Maar ook uh, Jeff Buckley en uh, Billy Joel. Ja, dat, dat, dat is niet het eerste, dat was je... volgens mij wel een oude, een oude bio. Oude inspiratiebronnen? Uh, ja, nou, het, het zijn oude helden natuurlijk. Uh, maar we luisteren ook heel veel naar nieuwe bands als Phoenix of uh, J.C.R. Mm. Uh... Maar dat is allemaal vrij kalme stemmige muziek. Dus jullie zijn wel een beetje een, een, beetje een andere weg ingeslagen. Ja, ja ik, als, ik, als ik denk aan de eerste plaats van de police... dan denk ik vooral aan uh, rauwe energie en uh, gekte... En niet per se aan, uh, aan uh, Every Breath You Take of zo. Mm -hmm. Dus, uh, ik, ja, goed. Uh, maar Jeff Buckley is... Ja, ja dat, maar goed, we, we houden ook van mooie liedjes. <laughs> ja, dus, uh... Dat kan ook, Bastiaan. Ja, nee, je <laughs> kan een ja, ja, muziek, brede muzieks. muzieksmaak, heet dat. <laughs> hey, maar voor de mensen die, die zitten nu thuis te luisteren... En die hebben waarschijnlijk geen enkel idee hoe dat er gaat als jong jonge bent. Jullie gaan een cd opnemen. Hebben jullie dan een platenmaatschappij ja. nodig? Of hoe, hoe gaat zoiets? Uh, nou, ja, het, kan heel, het kan heel goed zonder een, uh, een platenmaatschappij. Um, ja, kijk, alsnog is het gewoon heel veel zelf investeren. Want hoe meer je zelf investeert, hoe, natuurlijk, uh, hoe meer je er ook zelf uithaalt uiteindelijk. En dan zit je uiteindelijk midden in de nacht te spelen. En dan zit je, <laughs> zit je midden in de nacht te spelen, ja, dat klopt. Ja. Als mensen jullie willen zien, waar kunnen ze naartoe? Of is er nog een internet webs website? Internet. Ja, ja, de website die komt uh, als het goed is één deze dagen online. Maar mensen kunnen ons uh, allemaal vinden op Facebook... Ik hoop dat de Radio 1-luisteraars uh, luisteraars ook allemaal Facebook Ocht, hebben. Het, uh, allemaal. Uh, als je gewoon a, a, Polaroid View intypt, dan kan je ons liken. En uh, dan blijf je op de hoogte. Een beetje. Ja. Kijk. Um, dank dat jullie hier waren zo, zo laat op ja. de avond. Nee, dank. Of vroeg in de morgen. Of vroeg in de morgen. Nou. Dank weet we hier zijn. Ja, heel graag daar. Wie weet hoor, wie, wie jullie nog is. A Polaroid View. Dus Polaroid View. Onze columnist Diederik van Zessen. Hij ergert zich overal aan. En dat zal vandaag ook alweer zo zijn. Hij heeft in ieder geval lekker lang voor de tv gezeten. Op zondag 5 juni hang ik voor de televisie. De komkommertijd is in volle gang... dus ik verwacht eigenlijk niet dat er iets boeiends op tv komt. Dus ik zit maar een beetje te staren. Misschien is het de hazelip van Jan-Jaap van der Wal... of misschien is het dat ik vroeger zelf cabaretier wilde worden. Of wat het is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik blijf hangen bij een documentaire over het wel en wee... van de Amsterdamse comediangroep Comedy Train. Mijn favoriete grappenmaker, Henry van Loon, komt erin voor. En ik raak behoorlijk verstrikt in de film die door Michiel van Erp gemaakt is. En dan zie ik ineens dat meisje. Ik heb meegedaan aan het programma De Misverkiezing met 1S. En uh, daarna ben ik gevraagd voor het programma Jong. En daar hadden dus ze een item in waar ik een workshop stand-up comedy kreeg. En daarna moest ze optreden. En dat sloeg enorm aan. Dus toen dacht ik, nou ja, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Een spastisch meisje dat bij de club wil horen. Ik heb er vanaf de bank meteen sympathie voor. Floor van der Wal heet ze. En ze straalt van het scherm af. Het documentaire is ongeveer een jaar eerder opgenomen... dus ik vraag me tijdens het kijken meteen af... of ze nog steeds bij die groep zal zitten. En of ik dan een keertje zal gaan kijken. Ik begin te googelen. Ik blijk iets gemist te hebben. Van der Wal werd donderdagnacht bij het Amsterdamse Mercatorplein... geschept door een auto toen ze op de fiets zat... Ze overleed vrijdag in het ziekenhuis. Ze is drie maanden eerder doodgereden. Een meisje, een vrouw van 26, in de bloei van haar leven, zoals dat zo mooi heet. En de verdachte is doorgereden. Bovendien wilde hij ook later niet toegeven dat hij bij het voorval betrokken was. En daar kwam ik dus allemaal achter na het zien van die documentaire in juni. En toen was het even stil. Rond haar. Tot deze week. Afgelopen donderdag werd bekend dat de dader namelijk veroordeeld was tot een jaar gevangenisstraf. Een jaar. Net als de rest van Nederland ben ik verbijsterd, een jaartje maar. Met wat goed gedrag gaan daar zelfs nog wat maandjes vanaf. Ongelooflijk. Of nou ja, we hebben al vaker het totaal tegenovergestelde meegemaakt. Dat een bekend en geliefd persoon degene was die iemand doodreed. Bezopen zelfs. Patrick Kluivert, Marco Bakker, Theo Jansen reed zijn vriendje het ziekenhuis in. En zij kwamen er allemaal met een geldboete of een taakstrafje vanaf. De man die Floor van der Wal doodreed moet een jaartje brommen. Maar hem kennen we niet. Ik hoop dat rechters snel een rechte lijn gaan trekken. Maar laat die lijn dan alsjeblieft ook bij een zwaardere straf beginnen. So you think about a chance You find yourself trying to do my dance Because you love me oh, So when we tried Things slowed down Because you weren't used to how fast we touch Then we locked eyes And you was in the end I was gonna cheer your ass up I know that I'm carrying on, never mind if I'm showing off, I was just fronting. you know I want you babe, I'm ready to bet it all, unless you don't care at all, but you know I want you, you should stop running me. Jamie Cullum met een, een cover front-in... En uh, terwijl Jamie Callum zijn te klanken over uh, de radio tentoonspreiden... is uh, Cameron Oela, de presentator van Nu Al Wakker, bij ons aangeschoven. Cameron, gaan jullie er een iets minder chaotische show van maken dan wij? Ik heb er net geschoren. Ik heb net prachtige muziek gehoord. Dus ik ben er helemaal fris en fruitig klaar voor. En ik hoop onze luisteraar ook. Want als u wakker bent, dan kunt u zo meteen gaan genieten van Nu Al Wakker. Een uh, heel diverse show. We gaan het uh, onder andere hebben over... ID-kaarten. Want moeten we nou vanaf vandaag wel weer gaan betalen of toch niet? Daar het laatste nieuws over. En we hebben straks onder andere een gesprek met een ex-moslim. Een ex-moslim? Ja, ze bestaan echt. Dan heb ik het niet over Essan nee. Yami, maar over een totaal iemand anders die we helemaal in de media is. Ah, er zijn er nog meer. Goed, dat alles straks, dus na uh, het nieuws van 4 uh, van uur. We spreken heel graag volgende week weer om dezelfde tijd om 2 uur op Radio 1.